De NS is niet van plan loketpersoneel te ontslaan... wanneer eind volgend jaar het papieren treinkaartje verdwijnt. Het bedrijf wil de werknemers inzetten om treinreizigers informatie te geven... over bijvoorbeeld vertragingen. Eind volgend jaar maakt het treinkaartje plaats voor de overchipkaart. Volgens de NS worden sinds de invoering van de overchipkaart op het spoor... in oktober 2009 veel minder kaartjes aan de loketten gekocht. En daarom worden de meeste loketten gesloten.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 De afsluitdijk is na bijna 80 jaar toe aan een flinke opknapbeurt. Door het aanbrengen van asfalt op de toplaag van de dijk... ontstaat er een zogenoemde overslagbestendige dijk. Die wordt niet beschadigd als er bij hele zware stormen water over de dijk slaat. Maar asfalt is niet zo mooi... en daarom moet er een natuurlijke toplaag over het asfalt komen. Bijvoorbeeld gras. Dat is de strekking van het rapport van de adviescommissie Toekomst Afsluitdijk. Voorzitter Ed Nijpels heeft het rapport overhandigd aan staatssecretaris Atsma. De Space Shuttle Endeavour heeft zijn allerlaatste missie voltooid. Het ruimteveer landde vijf over half negen Nederlandse tijd op Kennedy Space Center in Florida. De zes bemanningsleden zijn in het internationale ruimtestation ISS geweest. Ze hebben er onder meer een deeltjesdetector geïnstalleerd. Het deels in Nederland ontwikkelde apparaat gaat op zoek naar donkere materie en antimaterie. De laatste missie van de Endeavour duurde 16 dagen. Zijn eerste vlucht was in 1992 en sindsdien heeft het ruimteveer van de NASA in 25 missies bijna 200 miljoen kilometer afgelegd. Na deze vlucht gaat de Endeavour naar een wetenschapsmuseum in Los Angeles. De laatste vlucht van een space shuttle is die van de Atlantis op 8 juli. Het ruimteveer staat op het lanceerplatform en is nu al begonnen aan de rit van 5 kilometer van de assemblagehal naar de lanceerplaats. De NASA doet de Space Shuttle's in de motteballen, omdat ze te duur zijn in gebruik. Dan het weer nog. Veel zon, landinwaarts een paar stapelwolken en weinig wind. Het blijft droog en het wordt 16 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. ANWB Verkeersinformatie met op dit moment 13 files in Nederland. Wat opvalt is op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Schiphol en kropend de Nieuwe Meer. Daar gaat het langzaam voor 6 kilometer... Op de A10-ring Amsterdam-West richting Den Haag... tussen afrit IJmuiden en Oud-Zuid, zeven kilometer na een ongeluk... Er is er één reis er ook dicht. En de N57 Middelburg-Oudderop in Zeeland... die is tussen Middelburg en Sero'skerk nog steeds in beide richtingen dicht. Time to begin. Dit is een tijd waarin uw organisatie elke dag kansen ziet. Time to accelerate. Om sneller te schakelen. Time to grow. Om te verbeteren en te groeien.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je ziet het niet aankomen. In één keer krijg je een klap en zo van, wat gebeurt hier? De homoseksuele jou is slachtoffer van zinloos geweld... en gaat de confrontatie aan met de dader. Het belangrijkste voor mij om te weten is of je ervan geleerd heeft. De confrontatie. Vanavond bij de NCRV op Nederland 3.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Een trieste mededeling was het van de KNVB. De finale wedstrijd Ajax-Feyenoord bij de B-junioren... gaat niet door vanwege mogelijke onrust. Zomaar eens vragen aan de KNVB wat daar in vredesnaam aan de hand is. Eerst naar het nieuws over de afsluitdijk. Want die is na bijna 80 jaar aan een grondig opknapbeurt toe. De dijk biedt momenteel onvoldoende bescherming. Renovatie is noodzakelijk. Staat in een rapport van de adviescommissie Toekomst Afsluitdijk... dat op dit moment wordt gepresenteerd. Maar Robin Visser is al de hele ochtend op de Afsluitdijk. Bij het Museum aan de Afsluitdijk is inmiddels de catering gearriveerd. En ook de staatssecretaris, de staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Er waren vier concepten hè, voor verbetering van de dijk. Die veiligheid is vooral heel belangrijk omdat de dijk niet meer aan de eisen voldoet. Ja, ik denk dat uh, dat, dat ook het allerbelangrijkste is. En dat staat wat mij betreft uh, 100% centraal de veiligheid uh, voor, de, uh, voor de mensen achter de dijk. En uh, de mensen achter de dijk Dat zijn er natuurlijk heel veel als je het hebt over de Afsluitdijk. Uh, ik heb ook uh, eerder aangegeven... in de richting van uh, de heer Nijpels en anderen... dat uh, veiligheid wat mij betreft... ook een vertrekpunt blijft. Ook kijkend naar de mogelijkheden, de financiële mogelijkheden... Uh, die je natuurlijk hebt. Zijn, zijn iets anders dan uh, pakken beet... vijf, zes jaar geleden. We weten dat er uh, beperkt ruimte is. En uh, dat houdt in dat je dus scherp moet kiezen... voor de veiligheid. Dat betekent ook dat je kiest voor een concept... Uh, waarbij je na 30, 40 jaar... ook nog eens een keer een aanpassing uh, kan plegen. Mocht het, uh, mocht het zo zijn dat... Tegen die tijd blijkt dat er opnieuw maatregelen moeten worden getroffen. Wij vinden dat er nu geïnvesteerd moet worden voor in elk geval een, een eeuw. Dus honderd jaar willen we vooruitkijken. De volgende generaties moeten ook veilig kunnen wonen. En eh, dat betekent eh, tegelijkertijd dat je niet alles in één keer hoeft te realiseren... wat je hoog op je wensenlijst hebt staan. Het is eigenlijk een half plan. Nee, het is een, een heel plan. Maar je hebt de mogelijkheid om hem later eh, nog eens een keer eh, aan te pakken. En eh, dat is alleen dus vooral ook een slim plan. En, de veiligheid staat uh, in die zin echt centraal. En behalve de dijk zelf moeten we natuurlijk op korte termijn kijken, uh, ook kijken naar uh, het complex hier achter mij. Dat zijn de sluizen, waar ook sinds de bouw van de dijk uh, heel weinig aan is gebeurd. En dat betekent ook een uh, enorme investering. Nou is er in het verleden heel erg gefantaseerd over allemaal grote plannen. Uh, zonnepanelen, windmolens, uh, horeca, een hotel zelfs. Wat blijft daar van over? Daar blijft uh, denk ik absoluut... Uh, uh, Genoeg van over om het, dat een heel spannend uh, concept te maken. Maar Want ik, zie, ik, wil, ja. ik wil ik wil echt. Ja, maar ik wil graag even, ik zie in het, in het rapport, in het advies daar niks over terug. Daar staat alleen maar laat, laten we aan regionale partijen en banken over. Ja, nou ja, daar gaan we dus over twee weken uh, met, uh, met onder andere de provincie over praten. Wat we van die ambities kunnen realiseren. En dan moet je dus denken aan, denken aan uh, windenergie, zonneenergie, energie uit water. Kortom, uh, verschillende opties om te komen tot uh, de winning van duurzame energie. Ja, ja, en ik weet dat ook, uh, er ook een prachtig plan ligt... voor het uh, bouwen van een duurzaamheidscentrum hier op die dijk. Nou, ja, dat is ook iets waar je, waar je serieus naar moet kijken. Maar de middelen zijn er niet altijd. En daarom vind ik dat uh, en de regio, en het Rijk en private partijen... Uh, alles uit de kast moeten halen om hier iets moois van te maken. Ik lees uit het advies dat er helemaal geen middelen daarvoor zijn... dat dat allemaal aan private partijen wordt overgelaten. Nou, wij hebben natuurlijk uh, op zich wel geld voor... Het versterken van de dijk, het aanpakken van de complexen... en als je zegt, ja, hoeveel geld wat is uw volgende vraag... hoeveel geld heeft de dijk dan? Nou, wij komen denk ik, met de passende meter zeker tot een uh, 500-600 miljoen... en dat is een heel mooi begin om hier een uh, fantastisch nieuwe, uh, vernieuwde dijk van te maken... die ook voor de toekomst, denk ik, uh, de historie in zal gaan als niet kon. Maar de Franje, de natuur en het bezoekerscentrum... en alles waar in het verleden over gesproken is, daar is geen geld voor. Nee, de veiligheid staat centraal... En dat betekent dat alle toeters en bellen... dingen die mooi zijn, maar niet strikt noodzakelijk, dat we die op dit moment niet gaan realiseren. Maar als de regio goede plannen heeft, dan denken wij graag mee. Staatssecretaris, verantwoordelijk staatssecretaris Atsma... Mark-Robin Visser sprak met hem. Natuurorganisaties reageren inmiddels teleurgesteld... op het advies voor de afsluitdijk. We de vereniging en Vereniging voor Verantwoord IJsselmeer... hadden gehoopt op meer aandacht voor natuur en milieu... maar volgens de staatssecretaris is daar momenteel geen geld voor. Door naar de A12, want de marechaussee controleert vanaf vandaag weer in de grensstreek. De mobiele grenscontroles werden in januari stopgezet. Nadat de Raad van State bepaalde dat ze te veel leken op de ouderwetse paspoortcontroles. Maar minister Leers bedacht een list. Onze verslaggever Paul Sanders staat langs de A12 met een heleboel blauwe busjes om je heen, Paul. Ja, dat klopt. Een heleboel blauwe busjes waarvan één heel groot busje, het is eigenlijk meer een vrachtwagen, een mobiel kantoor waarin allerlei computers, eh, paspoorts, scanapparaten en dergelijke staan opgesteld. En die zijn hier allemaal om eh, mensen eh, die illegaal eh, in Nederland proberen te verblijven om die eh, voor te zijn. Zojuist een auto gecontroleerd met een Romeins kenteken, Nou, daar was helemaal niets mis mee. Er zaten vier wat slaperige jongens in die uh, waarschijnlijk al heel veel kilometers achter de rug hebben. Maar die mochten gewoon doorrijden, alles klopte, paspoorten klopten en uh, nou, dan mag je doorrijden. Um, ik sta vlakbij het bord, Bondsrepubliek Duitsland, dat is de grensovergang. Aan de andere kant van de weg zie ik dat. En het verkeer richting Nederland wordt gecontroleerd. Ik ga eventjes praten met mevrouw Krijsman. Dat is de brigadecommandant van de uh, Marschussee in deze regio. U mag weer gaan controleren mevrouw Krijsman. Maar er is iets veranderd. Uh, wat is er veranderd voor u? Nou, We mogen uh, nu gaan controleren op uh, basis van de Vreemdelingenwet. Waarbij we dus uh, in uh, geblokte uh, tijden gaan controleren. Uh, dus een vastgesteld aantal uren uh, op vastgestelde informatie die we hebben of uh, ervaringsgegevens. Dat we dat doen in een uh, gebied dat uh, reikt tot 20 kilometer uh, om het grensgebied heen of in het grensgebied. En uh, ja, dat we dat eigenlijk uh, zo op deze manier kunnen uitvoeren met elkaar. Ja, U mag ook niet meer iedereen langs de kant zetten, hè? het moet steeksproefgewijs zijn. Ja dat is correct, uh, we gaan op, uh, op basis van informatie gaan we op steeksproefgewijs controleren. Dat betekent zowel voor de personen die we um, uh, richting het grensgebied en hier begeleiden, als wel uh, de plaatsen waar we het te doen laten plaatsvinden. Ja. Uh, nou mag het geen paspoortcontrole heten, want daar was de Raad van State tegen. Uh, hoe, hoe noemt u het nu? Nou, wij controleren op basis van identiteit. Uh, dat betekent, en die identiteit kun je vaststellen middels een paspoort of een, een ander verblijfsdocument en daarop controleren wij het. Het lijkt, lijkt wel een beetje op een paspoortcontrole, hè? heel eerlijk gezegd. Nou het lijkt er misschien een klein beetje op, maar we controleren puur op identiteit en dat betekent meer dan een paspoort alleen. Nou, dankjewel. De controles gaan hier langs de A12 gaan door. Wij zagen net een wagen inderdaad met een Roemeens kenteken een wagen met een Pools kenteken. Niks aan de hand. Mochten allemaal doorrijden. En wie weet wat de Marschef vandaag nog gaat aantreffen. Pas anders horen later van hem op Radio 1. Dankjewel. Hij heeft zijn eerste nacht in de cel doorgebracht, Radko Mladic. Gisteren, in de loop van de avond, ging het allemaal los. Twee helikopter, politiehelikopters vlogen van Amsterdam-Rotterdam Airport... moet ik zeggen, naar de gevangenis in Scheveningen. Eentje ging boven de verzamelde pers en de toeschouwers hangen. Daar hangt hij stationair in de lucht. Maar ik zie nu op de binnenplaats van de gevangenis... dat daar inderdaad een helikopter woont. Achter de bomen...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 Dat de rechters de constructie zullen toepassen zoals bij Blossowicz een amicus curie, vriend van het hof. Dat is iemand die niet hem of een verdachte bijstaat, maar die dus de rechters adviseert. Die acht ik niet groot. Als Mladic een strategie kiest waarbij hij de boel zoveel mogelijk vertraagt, dan staat nog te bezien hoe handig dat eigenlijk is.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 Jeugdteams van Ajax en Feyenoord, we hebben het over de B1. Die kunnen de finale van hun competitie niet spelen tegen elkaar. Niemand wil ze hebben, uit angst voor rellen. Wordt u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, op de A28 zwolle richting Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd tussen Strandhorst en Nijkerk. Er staat drie kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over negen is het. We kunnen het gerust stellen. het waren gruwelijke beelden. Australisch vee dat in Indonesische slachthuizen verschrikkelijk wordt behandeld. De beelden misten hun uitwerking niet. Australië overweegt nu geen levend vee meer naar Indonesië te exporteren. Wij praten erover met onze correspondent Robert Portier in Australië. Robert, hoe reageren de Australische televisiekijkers? Nou ja, die waren uh, echt verplikt en ontzettend kwaad na het zien van die beelden. Een uh, afgroep uh, startte onmiddellijk een actie op om niet langer Leven 2 naar de uh, te exporteren. Die kreeg uh, binnen een dag tijd 65.000 handtekeningen. En ook de uh, tekstoons bij de verschillende parlementsleden hielden niet op met rinkelen. En dat zorgde dat zij een dag na het zien van die beelden een uh, wetsvoorstel indienden om uh, het uitvoeren van Leven 2 naar de specifieke slachthuizen die in die reportage werden getoond... om dat niet meer mogelijk te maken. Woedend dus. Michel Maas in Jakarta. Wat zeggen de Indonesiërs over die beelden en over de Australische reactie? Michel Maas. Michel, Michel wil je even overnieuw ja? beginnen? Je was nog even niet te horen. Oké, okay, de Indonesiërs proberen zich er eerst een beetje van af te maken... door te zeggen, het zijn maar een paar slachthuizen... En uh, vervolgens te zeggen, die slachthuizen die hadden geen goede vergunning. Maar na de hand, uh, vooral het ministerie van Landbouw heeft toegegeven dat dit toch wel uh, kan gebeuren. Dat het uh, vrij algemeen is in Indonesië, maar dat Australië een beetje begrip moet hebben. Omdat de Indonesië veel moeten leren. Hmm. Robert, kunnen ze dat opbrengen, denk je, in Australië of gaat het gewoon het slot erop nu? Nou ja, ze zullen veel moeten leren. Ja, uh, de vraag is natuurlijk of ze dat wel willen leren. Uh, dat heeft voor een gedeelte, denk ik, te maken met het belang van uh, de export. Uh, in totaal wordt er in Australië voor 700 miljoen dollar per jaar aan vee uh, geëxporteerd. 300 miljoen daarvan, dus ongeveer 40 procent, gaat naar Indonesië. Dus als die Indonesiërs zeggen van nou, je moet je wel een beetje aanpassen aan hoe wij het hier doen. Ja goed, dan is het misschien toch handig voor een aantal Australiën om daar rekening mee te houden. Dat soort geluiden hoor je vandaag dan ook wel. En hoe komt dat in Indonesië, aan uh, Michel? Want is dat een belangrijke, ja, toch een belangrijke import inkomsten um, voor hun? Ja, het is zeker een belangrijke import. Een, een kwart van alle rundvlees dat gegeten wordt hier, dat uh, komt uit Australië. Dus dat is niet weinig. En uh, de zakelijke belangen zijn dan ook heel groot. Uh, en er wordt dus ook gewerkt aan uh, wetgeving. Er zijn al uh, dierenbeschermingswetten. Aangenomen door het parlement, maar die zijn nog niet in functie. Die, zijn nog niet, uh, die werken nog niet. En daar wordt nu een beetje versneld actie voor gevoerd. En verder wordt er gezegd: ja, dierenbescherming is iets wat in Indonesië volslagen nieuw is. En dan kom je dus weer op dat verhaal van: de mensen moeten dat nog leren. Dat moet er dus nu even ingehamerd worden. En dan nou kunnen ze bij die slachthuizen beginnen. Zou ja, het gevolg wel zijn dat in Indonesië het rundvlees een stuk duurder wordt? Daar zijn ze wel bang voor, ja, het, uh, want van het lokale vlees alleen, die, uh, daar, daar, dat is niet genoeg. Dus ze zijn echt afhankelijk van die import. En als die uh, aanzienlijk duurder wordt, ja, dan, uh, dan zullen de mensen toch maar moeten gaan overstappen weer op het eten van nog meer kip. Michel Maas vanuit Indonesië en Robert Portier vanuit Australië hoorden u over mishandeling van Australisch vee in Indonesië. Het is even slopend als spannend, de handen van Kalman Teller. Met deze thriller is Gauke Andriessen de verrassende winnaar geworden van de gouden strop. De jaarlijkse prijs voor het beste spannende boek. Juryvoorzitter Inge Iepenburg bouwde de spanning ook op in de Amsterdamse Melkweg. Een van de eerste boeken die de jury dit jaar las. Zo'n honderd boeken later kon ze constateren dat het mysterie van Kalman Teller nog niets van zijn kracht had verloren... Andris weet in een paar scherp getroffen scènes... een complete en boeiende hoofdpersoon neer te zetten. De jury prijst zijn guts. In een genre waarin doorgaans de losse eindjes... keurig aan elkaar worden geknoopt... durft Andris het aan gewoon wat eindjes open te laten. En die knagen nog lang na. En de winnaar was... Gauke Andrisse voor zijn boek De Handen van Calman Teller. realistisch gegeven. Waar gebeurt ja. Gauke Andries? Ja. Nou, het gaat, uh, eigenlijk zitten er twee verhaallijnen in het boek. Jager Havix is een pri privédetective en die wordt door een Joodse man, Kalman Teller, ingeschakeld om een uh, mevrouw te helpen die slachtoffer is geworden van een verkeerd uitgevoerde medische ingreep. Dat is een werkelijk gebeurd verhaal. Die mevrouw krijgt in het ziekenhuis een ruggenprik. Die is verkeerd uitgevoerd, waardoor ze een ontzettende whiplash-reactie krijgt en de rug helemaal raakt. Deze mevrouw is al twintig jaar bezig om haar recht te krijgen. Haar man is eraan overleden. Een advocaat heeft er een boek over geschreven En dat is voor mij uh, zeg maar de ingang geweest om erover te schrijven. En uh, ja, wat schrijnend is, is dat... Uh, ja, wat er allemaal uh, in het ziekenhuis misgaat, ook de manier waarop ze haar daarna hebben behandeld. Ze hebben er als een land neergezet. En vervolgens wat er in de rechtspraak allemaal misgaat, onder andere omdat uh, advocaten en uh, rechters met elkaar onder één hoedje spelen. En nogmaals, allemaal werkelijk gebeurt. Heel herkenbaar uit de actualiteit, want gelet op het nieuws van de laatste jaren zijn er heel veel boeken zo te schrijven. Ja, maar, er gaat uh, nogal wat mis in die sector. U. Ja, ja. Nou kijk, ik denk dat ik uh, een goed boek heb geschreven omdat ik aan de ene kant dat verhaal vertel. Ik maak er een spannend verhaal van. Aan de andere kant loopt die verhaallijn met Calman Teller er doorheen. Maar ik heb heel veel emoties in het boek gestopt. En wat volgens mij bij thrillers heel belangrijk is, dat zie je bijvoorbeeld ook. Ik ben een hele grote fan van Arnaldo in Het Dat is een IJslandse trillerauteur. Er moet emotie in het boek zitten. Dus het moet niet alleen maar spannend zijn en opwindend met James Bond of god maar weten wat. Maar er moet ook leed in zitten. Er moet verdriet in zitten. En dat heb ik echt in dit boek er heel sterk in gestopt. En dat, en dat komt door die zaak waar ik me in ben gaan verdiepen. Ik schrijf over zaken die werkelijk gebeurd zijn. En wat je dan vaak ziet is dat, Marquez noemde dat magisch realisme. Dat vaak de werkelijkheid bizarder is dan wat je kunt verzinnen. En dat is hier ook zo. Deze mevrouw moest zeven jaar wachten voordat ze van het ziekenhuis eindelijk haar patiëntendossier mocht inzien. Moet je je voorstellen, je bent er ergens over van. Ze voeren net zo lang rechtszaken dat ze het zeven jaar kunnen traineren. Ja, als het u en mij zou overkomen zouden we denken, ja, dat kan toch niet. En toch is dat gebeurd. Maar ik, kijk, ik moet er wel bij zeggen in Nederland, want ik, ik kom dan voor mijn werk. Ook in andere landen waar het rechtssysteem vaak veel, veel minder goed functioneert. In Nederland werkt het gewoon door de bank genomen nog heel goed. Maar als er dan eens een keer iets misgaat, dan kan het ook vreselijk misgaan. En daar is deze mevrouw een, een schrijnend voorbeeld van. En nou gaat het boek lekker mee naar de camping en op reis. Voor heel veel lezers. Nou dat hoop ik wel, ja dat hoop ik wel. Want ik ben natuurlijk, uh, misschien dat er na vandaag wat meer uh, verandering komt. Maar tot nu toe ben ik eigenlijk een volkomen onbekende uh, Nederlandse trillerauteur. En dat was uh, Gauke Andriessen. Die hoorde blij dus met de gouden strop en uh, de bijbehorende prijs van 10.000 euro. In een reportage van onze Jeroen Wielaert. Nou, we zijn het al. De bekerfinale tussen de B-junioren, tussen Ajax en Feyenoord... zou zaterdag plaatsvinden. Zou, want de KNVB besloot dat die finale niet door mag gaan. Van de KNVB, Renske Bruidsma, goedemorgen. Goedemorgen. Legt u het eens dus uit, waarom gaat de hele zaak niet door? Nou, het bleek uh, niet mogelijk te zijn om de finale te organiseren onder uh, normale omstandigheden. We hebben dat bij een aantal gemeenten geprobeerd. Uh, dat lukte niet. En toen hebben we gezegd een, een belofte finale of een belofte b juniorenfinale finale achter gesloten deuren. Dat is ja, dat is, uh, dat is echt geen optie. Nee. Hij stond gepland voor in Katwijk. Waarom is, laten we daar beginnen. Waarom ging dat niet? Ja, ik denk dat als we het hele rijtje aflopen, dat we er nog wel eventjes bezig zijn. Nou, je maar, uh, dat het, het, het, het, het komt erop neer dat, we, dat, er, dat er sprake was van rivaliserende nou, supportersgroepen, al mag je de mensen die waar het om gaat wat wij betreft geen supporters noemen. Uh, die elkaar op internet uh, probeerden op te zoeken en ook dreigden dat te doen rondom de wedstrijd. En dat heeft uh, meerdere gemeenten aanleiding gegeven om te zeggen dat ze de wedstrijd niet uh, wilden ontvangen. Uh, uiteindelijk hebben we Meppel bereid gevonden om dat wel te doen. Dat is dus ook heel fijn. Daar stond een jeugdvoetbaldag gepland. En uh, daar zou het een prachtige afsluiting van kunnen zijn. Uh, maar later bleek dat we daarvoor het hele programma van de bestaande voetbaldag... en al van alle bestaande teams zouden moeten omgooien. Ja, daarvan hebben we gezegd het is een wedstrijd van B-junioren. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Hoe oud zijn die spelers uh, van de B-junioren? Uh, dit is de lichting die uh, net Europees kampioen is geworden in Servië. Het zijn jongens van uh, tussen de 15 en de 17 jaar. Een treurige mededeling, dit vindt u niet? Dank u wel. Nou, dat u de wedstrijd niet door laat gaan, bedoel ik. Oh, dat die wedstrijd niet door. Nee, dat is dat is, uh, dat is terug. Dat kan je kan je niet anders zeggen. Ja. Want ja, het, het, het, u heeft het al over een belofte team. Uh, daar zou eigenlijk een maar over geapplaudiseerd moeten worden en gevierd ja. moeten worden, toch? Nee, het is helemaal waar. En het is op het zo'n is, het is prachtige afsluiting van het seizoen moeten zijn. Als je kijkt naar de grote bekerfinale tussen Ajax tussen en Twente in de Kuip uh, in mei. Dat was een fantastische wedstrijd met een fantastische atmosfeer. En uiteindelijk krijg je dan een, een B-Junioren wedstrijd... Die, uh, die, je moet, uh, nee, goed, die je eigenlijk gewoon echt helemaal uit het programma moet halen. Dus je hebt geen kampioen, geen bekerkampioen van de B-Junioren. Ja, dat is uitermate treurig. Nu zwicht u wel voor uh, dit soort onrust op internetfora. Moet u dat wel doen? Ja, dat, dat kunt u zo uitleggen. U kunt ook zeggen, kijk, het is het mandaat uiteindelijk van de gemeente om te zeggen of zij een wedstrijd willen, willen organiseren. Zij gaan over de openbare orde en veiligheid. Uh, wij hebben op een gegeven moment gezegd van we willen geen wedstrijd achter gesloten deuren spelen. We gaan niet, juist niet zwichten voor dit soort supporters die iets gewoon verpesten voor een hele grote groep. En dan maken we ook een statement, dan doen we het gewoon niet. En dat is heel vervelend en dat moet ook echt niet. Uh, maar het is wel zo dat we vinden dat we op een bepaalde manier voetbalwedstrijden moeten organiseren. En dat is niet zo. Maar deze jongens, die, die hebben het misschien nog wel extra nodig om die finale te spelen. Moet u niet alles op alles zetten en dan maar het programma van de voetbaldag in Meppel omgooien om hem toch door te laten gaan? Ja, we hebben dat natuurlijk overwogen. En, en het geldt ook voor de jongens is het natuurlijk vervelend. En, en voor de de supporters trouwens ook. Uh, maar het is wel zo dat je op een gegeven moment wel tegen elkaar moet zeggen... er is, er is nu zoveel onrust om zo'n wedstrijd heen. Uh, ja, dan gaat de lol er ook wel een beetje vanaf. Heeft u ook contact gehad met justitie hierover? Want u wilt natuurlijk nou, dat dit natuurlijk volgend jaar wel We hebben natuurlijk contact met lokale autoriteiten. Uh, en op landelijk niveau wordt er heel veel over voetbal gepraat... ook uh, over het organiseren van wedstrijden. Er is ook net een nieuw beleidskader voetbal en veiligheid. Ja. Uh, daar werken we goed in samen en daar streven we juist naar normalisatie. Nou ja, dat gaat, uh, uh, dat gaat nu mis. Dat is, uh, dat is heel jammer. U streeft naar normalisatie. Hoe zal dat volgend jaar gaan dan? Want uh, het lijkt, lijkt me lastig om dit te controleren zo. Ja, nou we zullen in ieder geval nu met beide clubs en beide sportverenigingen op tafel gaan om te kijken wat we vanuit het voetbal kunnen doen... Uh, om dit in ieder geval te voorkomen de volgende keer. Uh, maar goed, daar is inderdaad ook overleg voor nodig met, uh, met de overheid en met, uh, met justitie. En hoe reageert de club nu op dit besluit, Alex en Feyenoord? Nou ja, de clubs die, die begrijpen het volkomen en die weten ook dat wij er uh, heel veel aan gedaan hebben om de wedstrijd te, te kunnen organiseren. Uh, gelukkig voor een, een deel van de jongens staat er nog een WK-programma in Mexico, want dat is wel echt uh, nou ja, de top van het jeugdvoetbal waar we het over hebben. Uh, maar het is natuurlijk uh, ook voor de clubs hartstikke zonde. Ja, dat is het. Renske Bruinsma van de KVB, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Zo zijn we het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor deze ochtend. Meer nieuws uiteraard op Radio 1 in de loop van de ochtend. Onder andere bij de collega collegas Sven Kokkeman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. In verzorgingshuizen worden geld en goederen gestolen van bejaarde bewoners. Dat heeft psycholoog René Dijkstra geconstateerd... die een geheime camera heeft neergezet. En toen bleek dus dat geld werd ontvreemd. En nu blijkt dat dat niet alleen bij hem gebeurt... want hij wordt bedolven onder mailtjes van mensen die hetzelfde Ach, hebben meegemaakt. Ja. Vandaag presenteert de adviescommissie Toekomst zijn plannen... hoe het verder moet met een van de... De belangrijkste zekeringen van ons land. En uh, er wordt vandaag gestaakt in de be betonindustrie. Nou, uh, en, zou je misschien zeggen, leuk voor ze uh, interessant vertelt u verder. Nou, dat heeft grote gevolgen, want het betekent dat op heel veel bouwplaatsen... in Nederland het werk helemaal stil ligt. Dat en meer, zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van bijna half tien. Naast mij, Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het personeel van de NS dat aan het loket treinkaartjes verkoopt, zal worden ingezet bij de informatievoorziening aan de reizigers. De NS stopt eind volgend jaar met de verkoop van papieren kaartjes in verband met de invoering van de overchipkaart. chipkaart Ruimteveer Endeavour is voor de laatste keer teruggekeerd op aarde. De laatste missie van het toestel was naar het ruimtestation ISS. En de Endeavour gaat nu naar een museum in Los Angeles. Volgende maand staat de allerlaatste missie met een ruimteveer gepland. Dan gaat de Atlantis naar ISS. Japan heeft onderschat wat voor schade een tsunami kan aanrichten aan kerncentrales. Dat zegt het VN-atoomagentschap. De centrale in Fukushima was wel bestand tegen natuurrampen... maar niet tegen een grote als die van 11 maart. En autofabrikant Toyota roept wereldwijd 100.000 Priussen terug. Het zijn Priussen van de eerste generatie... want er kan wat mis zijn met de stuurbekrachtiging. In Nederland gaat het om 500 auto's. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Muiden... daar is twee kilometer file. Er is één rijstrook afgesloten voor hulpdiensten. Andere kant op op de A1 tussen Muiden en Knopen-Diemen... ook twee kilometer file. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, vier kilometer file. A10 Ring Amsterdam-Koenplein richting de Nieuwe Meer... tussen Westpoort en Sloten, zes kilometer door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk. Drie kilometer file, daar zijn daar twee rijstroken dicht. En de N57 Middelburg-Ouddorp is tussen Middelburg en Serooskerken in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Onder de meldingen over diefstal van geld en goederen in de bejaarden- en verzorgingshuizen. Linkse Berlijners pesten rijke buren de wijk uit. Staking betonindustrie maakt de hele bouwbranche lam. En Ed Nijpals presenteert de plannen. Voor de toekomst van de afsluitdijk. Die persconferentie begint nu. Zometeen hoort u de conclusies en het ochtendumeur van Stefan Stassen. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Martin Grimius is vanochtend in Amsterdam. Ondernemers moeten leren om om te gaan met agressie en geweld in hun zaak. Hoe? Door een workshop. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Er wordt dames en heren, op grote schaal gestolen van patiënten in zorg- en verpleeghuizen. Die conclusie trekt psycholoog René Diekstra na publicatie van een column... waarin hij diefstal door personeel bij een familielid in een verzorgingshuis aantoonde. Vroeg hij lezers om soortgelijke ervaringen te melden. Meneer Diekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde er vervolgens met uw mailbox? Uh, die liep uh, voortdurend vol. Met hoeveel uh, reacties? Uh, nou, inmiddels ik tel ze al niet meer, maar uh, ver voorbij de honderd in ieder geval. En uh, die reacties zijn vaak samengestelde reacties. Dat wil zeggen dat mensen meerdere voorvallen uh, vertellen... of uh, voorvallen van anderen uh, meenemen in hun relaas. Ja, en soms ook brieven die ze erover hebben gestuurd... naar nou, instanties, et cetera, bijvoegen. Dus het uh, komt veel en veel vaker voor. Even naar uw eigen ervaring. Wat was die ervaring? Nou, een familielid van mij zit sinds een jaar of twee in een verzorgingstehuis. En eh, omdat ze alles eh, in praktische zin niet, zelf niet meer goed kan overzien... helpen we haar bij de financiën. En dus was het zo dat wij regelmatig geld in een portemonnee stopten. Na enige tijd de indruk hadden dat het wel heel erg snel verdween. Zonder dat daar eh, uitgaven tegenover stonden. En uh, we hebben een tijd lang gedacht, nou, uh, misschien verstopt het ergens. Of is het zo dat uh, ze op een of andere manier daar niet goed mee om kan gaan. En het op allerlei plaatsen neerlegt. Maar daar konden we geen spoor van vinden. Mm. Vervolgens heb, hebben we besloten... Nadat zij zei, zelf zei, ja ik heb ook de indruk dat er uit mijn tas wordt gestolen... Eh, hebben we getest dus door de ene keer een groot bedrag in haar portemonnee te doen... en de andere keer een klein bedrag. Als er een groot bedrag in zat, dan verdween er veel geld. En als er een klein bedrag in zat, dan verdween er weinig geld. Maar steeds verdween geld. En hoe constateerde nou, u dat? Uh, gewoon door dat, door, door dat te toetsen. Door steeds de geld in te doen. Want er stonden geen uitgaven tegenover. Ja. Daar, uh, daar hadden we uh, inmiddels in overleg met haar... heel goed uh, zeggen, uh, rekening mee gehouden. Ja, Maar toen wist we nog niet waar het bleef. Nee, we wisten niet waar het bleef. Dus op een gegeven moment hebben we met elkaar... als familie ons afgevraagd. Wat moeten we nou doen? En, Via 4 uh, stoten we op een klein apparaatje dat je bijvoorbeeld in een plant kunt steken... dat opnames maakt, maar dat alleen aanspringt als er beweging is. Dus dat hebben we gedaan, dat apparaatje hebben we neergezet... Ja. op de plaats waar zij gewoonlijk haar tas verborgen. Na een week hebben we het eerste geheugenkaartje uit het apparaatje gehaald. En wat bleek, uh, toen we dat bekeken, dat daar inderdaad een aantal keren op stonden... dat uh, in dit geval een personeelslid van het betreffende tehuis... Uh, dat hij uh, mijn uh, familielid bijvoorbeeld op het toilet zette. Vervolgens naar de plaats ging waar de tas verborgen was. Die tas pakte, openmaakte. Daar een portemonnee uithaalde. Daar geld uithaalde. Dat in haar zak stopte. En vervolgens de tas weer terugging. En haar van het toilet haalde. Uh, dat, tot onze verbijstering eigenlijk gebeurde dat. Zeg maar één week, soms twee maal. En. Uh, Oh, daarop, ja, als je dan zo'n overtuigend bewijs hebt... Uh, hebben we besloten uh, om aangifte te doen. Dus ik ben naar de politie gegaan ja. en uh, heb aangifte gedaan. En terwijl wij aangifte deden, liep natuurlijk die camera weer. en Twee dagen later kon ik de aangifte aanvullen... omdat er opnieuw filmpjes waren waarop uh, duidelijk was... dat er uh, geld van haar werd uh, ontvreemd. En hebt u dat beeldmateriaal overgedragen aan de politie? Ja, heb ik opgedragen aan de politie. Die heeft dat ook uh, uitvoerig bekeken. Die is er achteraan gegaan. Ja. En uh, als ik goed ben geïnformeerd, ligt de kwestie nu bij het OM. Juist, dus de betreffende medewerker zal worden vervolgd? Dat lijkt erop, ja. ja. Dat is het laatste nieuws wat ik heb, ja. Bent u ook naar de directie van de betreffende instelling gegaan? Nou, wat, eh, op het moment dat wij die filmpjes zagen... en voor ons gevoel heel duidelijk was, of gewoon heel duidelijk was... dat er dus inderdaad gestolen werd... Eh, heb ik een eh, bevriend rechercheur gebeld en gevraagd... wat doe je nou in zo'n geval het beste? En die zei, wil je alsjeblieft direct aangifte doen bij de politie... en niet via de eh, directie of niet het eh, personeel informeren? Want je weet maar nooit eh, wat er nog meer gebeurt. En als de politie min of meer eh, zeg maar, van het ene op het andere moment actie gaat ondernemen... dan zouden ze dus de mogelijkheid hebben... om meer te constateren als er meer gebeurt. Ja. En dat heb ik, heb ik dus gedaan. Ik heb dus u hebt het weggehouden bij de direct leidinggevende... van de persoon in kwestie? Ja, uh, die vervolgens bleek overigens dat uh, de directie, uh, ook door ons is geïnformeerd... die is daar overigens heel goed mee omgegaan, die directie, moet ik zeggen. Ja. Die heeft ook uh, onmiddellijk ingegrepen... in de zin van non-actief stellen van het betreffende personeelsnet, et cetera. Maar goed, de politie zei dus tegen u... Uh, fijn dat je naar ons toe komt, want het is schering en ja. in inslag. Ja, tijdens de aangifte, dat, dat moest ik zeggen, dat, dat had ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Als je met één zo'n situatie bezig bent, dan denk je nou ja, dat is deze ene situatie, weet je wel. Maar tijdens de aangifte werd, wordt er natuurlijk gesproken. En uh, een van die politiemensen zei van nou, uh, meneer Dijkstra, het is zo dat uh, wat ons betreft lijkt het er vaak op dat er nergens zoveel diefstal wordt gepleegd als juist in dat soort huizen. Ja. En vervolgens, naar aanleiding van het feit dat je dit soort dingen ook in uh, je vrienden- en kenniskring vertelt, kwamen ja. er allerlei verhalen los ja. van mensen die ook soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt. En toen besloot hij dus een column te schrijven... met daarbij de oproep... Uh, hebben jullie ook dit soort ervaringen? Mail me. En vervolgens ja. ontplofte die mailbox uh, zo ja. ongeveer. Ja, precies. En daar kwam, kwam er, komen allerlei situaties in voor. Sommige situaties, of toch tamelijk veel... lijken heel veel op de situatie eh, in, uh, met betrekking tot mijn familielid. Ja. Maar er komen ook andere hele schrijnende situaties voor. Dus ik heb eigenlijk het gevoel sinds drie dagen... dat ik een soort van berenput heb opengetrokken... Ja. Waar voortdurend, uh, laten we zeggen, uh, toch tamelijk kwalijk riekende dampen uit naar boven komen. Juist. We hebben uiteraard de uh, actist als de organisatie voor zorgondernemers om een reactie gevraagd. Die willen niet in deze uh, uitzending uh, reageren. Uh, Wel zijn woordvoerder, iedere diefstal is te betreuren. Diefstal is nooit goed te praten, maar komt overal voor. En verder zei de woordvoerder niet bekend te zijn met actief beleid en instellingen om dit te voorkomen. Nee, dat, uh, mijn indruk, maar goed, dat is een hele globale indruk... op grond van wat ik tot nu toe gezien heb, is het zo dat uh, sommige mensen rapporteren... dat directies van een betreffende huis heel adequaat en snel gereageerd hebben. Ja. Maar, maar dat is natuurlijk een selectieve steekproef... maar er zijn er meer die reageren met het feit dat ze het gevoel hebben... dat ze niet serieus werden genomen. Of, wat ook vaak voorkomt, tenminste uit de verhalen die ik tot nu toe binnen heb... Ja. dat uh, bijvoorbeeld een vader zit in een verzorgingstehuis die zegt op een gegeven moment tegen zoon of dochter... ik heb het gevoel dat er steeds spullen bij mij of geld verdwijnt. Die zeggen dan, joh, dat moet je aangeven bij de directie of het personeel. En die vader zegt dan, ja, dat durf ik niet. En dan zeggen die zoon of die dochter, zullen wij dat dan doen? En dan zeggen ze, die, nee, doe dat alsjeblieft niet. Want ik, en dan zijn ze dus bang voor represailles. En dan gebeurt er dus niks. Laten we eens één een deur verder gaan naar, naar Wilna Wind. Die is directeur van de NPCF. Dat is de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Mevrouw Wind, goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dit? Um, nou, ik weet natuurlijk net als ieder ander... dat uh, diefstal overal uh, voorkomt. Ja. Uh, maar wist u dat als je in de oproep doet... dat je dan zo vreselijk veel reacties krijgt... van mensen die familieleden hebben... die worden bestolen in de verzorghuizen waar ze zitten? Nee. we hebben een uh, meldlijn. En ja. heel af en toe krijgen wij ook uh, dit soort uh, klachten. Ja. Uh, mijn beeld is niet uh, uh, dat de sector uh, hierdoor... Uh, nou, helemaal uh, uh, zwart gemaakt uh, uh, moet worden. Nou, meneer gaat zegt, ik heb het gevoel wel... dat ik een uh, beerput opentrek. Ja. En ik heb al meer dan 100 mailtjes binnen van mensen ja. met soortgelijke ervaringen. Ja, nou, dat is niet mijn ervaring. Uh, het is wel zo dat elke ervaring er natuurlijk een te veel is. Het zijn kwetsbare mensen. En uh, ja, waar ben je mee bezig als je die mensen die je moet verzorgen uh, gaat besteden? Dat is ja. natuurlijk schandalig. Hè? Daar kunnen we kort over zijn. Ja. Um, maar ik zou ook niet het beeld op willen werpen uh, dat het normaal is. Want dat is het in mijn ervaring niet. Nou ja, normaal wat is het moet... sowieso niet dat je iemand nee, bestilt, lijkt precies. me. Maar het komt dus klaarwelijkelijk wel vrij vaak voor. Want anders krijg je niet honderd mailtjes. Op basis van één oproep. Uh, nou ja, goed, dat is, wat u, uh, dat is wat u zegt. Ja, en dat is wat u ook bevestigt dus. Nou ja, ik zeg dat wij uh, niet heel veel van dit soort uh, klachten nee. krijgen. Nee. Tegelijkertijd, elke klacht is er uh, één te veel. Ja. En als blijkt dat er meer klachten zijn uh, dan bij ons binnenkomen... ja, natuurlijk is het een probleem. Ik wil ja. geen misverstand houden. Wat bent u van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Ja. Wilt u die mailtjes hebben van meneer Dijkstra... zodat ja. u daar actie op kunt ondernemen? Ja, dat, uh, uh, dat lijkt me goed. Uh, natuurlijk moet er actie op ondernomen worden. Ik zou mensen ook zeker aanraden om zowel naar de politie te gaan als naar de directie uh, van het huis. Ja, dat raadt de politie dus nou net af? Ja, nou ja, een bevriende regisseur hoorde uh, ik. Maar goed, dat moeten mensen ook uh, dan zelf bepalen. Maar ik zou zeggen, natuurlijk moet je het melden bij de directie uh, uh, van zo'n huis. Ja. En uh, als wij zoveel situaties uh, voorgelegd uh, krijgen, dan zullen we ook zeker in overleg gaan. Goed. Wat is het adres van uw meldpunt? Ons meldpunt? Het adres daarvan, ja, dat men... is uh, mpcf. www.mpcf.nl En daar kunnen mensen dan ook hun uh, ervaringen kwijt... Ja, ze daar het kunnen mensen zeker hun ervaringen geven. En Goed. wij zullen daar ook zeker wat mee doen. Goed, mevrouw Wind, ik dank u wel. Uh, terug naar meneer Diekstra. Wat is uw reactie op de reactie van mevrouw Wind? Uh, nou, op de eerste plaats vind ik het uh, heel zinnig dat die mevrouw zegt... luister uh, als het zo is dat via een ander kanaal... er allerlei van dit soort zaken boven komen drijven... dan gaan wij daar aandacht aan besteden. Uh, nogmaals... ik kan niet een uitspraak doen over hoe vaak dit voorkomt. Wat mij op is gevallen uit de, de talrijke reacties... dat er dus in ieder geval heel veel speelt... bij een, een, een niet geringe groep mensen. Ja. En wat, wat mij vooral ook opvalt is dat, uh, dat ze vaak schrijven over het feit... dat als het eenmaal bij iemand in een verzorgingshuis gebeurd is... als die bijvoorbeeld uh, bestolen is... dat die mensen vaak ook een veel gespannender... en vervelender leven leiden vervolgens. Ja. Een kwestie van vertrouwen. Ja, niet alleen, maar eh, vrouwen die vervolgens besluiten... om met al hun sieraden om te gaan slapen. Ja. Of die een tas onder hun kussen leggen en daarop gaan liggen. En dat soort zaken. Dus ja. er is dan een zekere mate van angst ontstaan... die de kwaliteit van leven van deze vaak zwakke, kwetsbare mensen... Ja. nog verder ondermijnt. Dus in die zin eh, heb ik ook... en dat vond ik fraai in wat die mevrouw net zei. Ja. Dit is, ik vind dit nog schandaliger dan een gewone diefstal. Ja. Omdat het iemand is die zo zwak is, die afhankelijk is van ons. En ja. bovendien, laten we eerlijk zijn... Het kan u en mij ook overkomen dat we op een dag in een verpleeghuis terechtkomen. Ja. En dat we onze horloge of onze ringen of dat soort zaken ja. toch graag om willen houden. Ja. En niet willen meemaken wat soms gebeurt. Het zijn vaak en ook en... erfstukken, hè? Ja, precies. Ja. Wat, wat soms gebeurt dat uh, iemand overlijdt en een familie komt. En vervolgens blijkt dat de handen ondaan zijn van ringen of horloges of dat soort zaken. Schandelijk. Wat is uw e-mailadres als mensen de een soortgelijke ervaring hebben? Waar kunnen ze hun reacties op kwijt? datacenter.nl. Ik kan overigens niet beloven dat ik al die reacties door kan sturen aan het meldpunt van die mevrouw. Want ik moet de mensen toestemming vragen of ze dat goed vinden natuurlijk. Ja, dat snap ik. Desalniettemin. Ja. U kunt uh, uh, meneer Dijkstra mailen, dames en heren, mocht u vergelijken, vergelijkende uh, ervaringen hebben. Of bij de NPCF. Dat is de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Binnenkort meer hierover in Cairo uh, Brandpunt. Ik dank u wel, meneer Dijkstra. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag behandelen we een vraag bij het nieuws die u ons onder de aanbacht brengt. De klachten van 1,6 miljoen Nederlanders die lijden aan dyslexie... zouden heel eenvoudig kunnen worden verholpen... door een speciale bril met kleurenfilters op te zetten. Is het echt zo simpel? Het antwoord komt van Ben Maassen. Die is hoogleraar dyslexie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dyslexie is eigenlijk een complex probleem. Er spelen meerdere factoren spelen er een rol bij. En het kernprobleem bij mensen met dyslexie... ...is het inzicht in de klankstructuur van de taal. En de klankstructuur van de taal die heb je nodig om letters aan klanken te kunnen koppelen. En wat er ook mogelijk een rol speelt bij dyslexie... ...dat is dat uh, sommige dyslexici die klagen er wel over dat de woorden en de zinnen wat op papier dansen. Dat het niet helemaal stilstaat. Die hebben dan ook moeite om de ogen te sturen naar naar het volgende woord. en um, Het is niet uitgesloten dat er onder die groep bij zijn... die met kleurde lenzen daar enig profijt van kunnen hebben. Een beetje. Je kunt Het kernprobleem van de dyslexie kun je er niet mee oplossen. Dat is, heeft veel meer te maken met het inzicht wat je hebt... in de klankstructuur van de taal. En daar helpt een bril niet bij. het antwoord van de professor. Heeft u ook een vraag bij het nieuwsmeeltje ons dan vooral... naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Amsterdam? En in de hoofdstad is Martijn Giniers. Goedemorgen. Goedemorgen, grote vriend. We vrouw met een lampje weg, dat is toch niet te geloven? Nou. Nou, dat moet je horen, uh, die vrouw is hier geweest, die heeft een lamp gekocht. En ik heb van tevoren gezegd dat ze hem niet kan ruilen. En die lamp, die ja, doet nou, het allemaal. Het geld altijd. terug van een andere lamp. Nee, uh, om de dode dode Schild, man. man. Ik kan toch lezen, staat hier toch godverdomme dat je niet kan ruilen. Ja, ga nou even lekker lopen schelden hier ook. Ja, nou, dan moet je, je grote bek houden. Dan moet je je eigen niet doodschelden. Oh, oh, man. Doe even. Laten doof, laten doof, doof, doof, doof, kan iets doen? Ja, oh, hoe kun Kameran je als ondernemer de de nou het beste omgaan met agressie en geweld in je zaak? Ja, het was even een spel dit. Maar om ondernemers wat weerbaarder te maken, organiseer het Openbaar Ministerie, de politie, de Kamer van Koophandel... en het hoofdbedrijfschap Detailhandel sinds deze week een aantal bijeenkomsten. Workshops voor ondernemers waarin ze kunnen leren... hoe ze met geweld en agressie kunnen omgaan. Of nog beter, hoe ze het kunnen voorkomen. Uh, Hendrik Jan Kapteijn van het hoofdbedrijfschap uh, Detailhandel. We hadden net even een scène. Hè? De, wat ging, ging het goed hier of wat ging er fout? Nou, het, was, het was een heel heftig gesprek meteen en, en eerlijk gezegd ging niet alles goed. Nee, hè? En Dat was ook al een beetje de afspraak uh, dat we dat zo zouden doen. Maar het, het feit dat de ondernemer zelf natuurlijk ook best wel boos werd en ja. ook dingen ging roepen, dat, dat is over het algemeen niet verstandig. Meneer Visser, kom er even bij. U heeft een uh, woninginrichting en uh, doe-het-zelfzaak uh, hier in uh, het winkelcentrum Breigersbos in Amsterdam. Ja, U reageerde wel heel agressief, hè? Ja, we hadden natuurlijk van tevoren afgesproken dat we wel even tegen elkaar tekeer zouden gaan. doe u denk... het anders ook zo? Ik, nee, ik denk niet dat het verstandig is om het anders zo te doen. Want anders kan je inderdaad dat hij over de toonbank vliegt en je nek omdraait. Dus ik denk dat je toch de klant wat meer moet opvangen en in zijn probleem moet proberen te begrijpen. En vervolgens kijken of je een oplossing samen kan vinden. Ja, zoals de acteur nu was, hè. zijn klanten in het echt ook zo? Uh, dat maak je wel mee, ja. Je hebt natuurlijk al meer mensen met een redelijk kort lontje. En die hebben totaal geen begrip voor het feit dat je bepaalde regels... Huisregels, ja, en die moet je toch respecteren. En als een klant daar geen respect voor hebt, dan zul je de moeite moeten nemen om dusdanig met hem te communiceren dat hij begrijpt waarom je die regels hebt. Dus in dit geval had je kunnen uitleggen van, meneer, wij ruilen geen lampen omdat we die lampen niet meer kunnen controleren. En ik hoop dat u begrip voor hebt. Wij kunnen niet kijken of dit een oude lamp is of een nieuwe lamp is, maar je moet de klant begrip bijbrengen voor het feit dat hij, dat hij, dat hij niet kan ruilen. Je hoeft eigenlijk zo niet meer op cursus hè, u weet het allemaal eigenlijk allemaal wel. Nou ja, weet je wat, ik zit al wat langer in het vak natuurlijk. En op een gegeven moment leer je er wel mee omgaan om te voorkomen dat je inderdaad een stuk geslagen interieur krijgt. En dat iemand om je nek vliegt van pure voeden. Want dat gebeurt hier wel soms? Nou ja, dat is wel gebeurd. Ja, dat mensen zo boos worden dat ze bijvoorbeeld zo'n lamp pakken en hem op een stelling kapot slaan en, en dat soort dingen. Maar ja, daar kun je op reageren. Maar als je erop reageert, krijg je meer agressie. Dus ja, je kunt het beter wat, wat laconiek opnemen in het leven, denk ik. Meneer Kaptein, hoeveel ondernemers hebben al last van agressie, geweld in de zaak? Nou, wij zijn, we doen onderzoek inderdaad naar dat soort dingen en daar zijn we erg van geschrokken. Het blijkt dat, uh, dat ruim een derde van alle, alle ondernemers, alle medewerkers... Uh, zich toch uh, soms of regelmatig angstig voelt, bang is in de eigen winkel. Uh, en dat is natuurlijk echt heel erg veel. En Dan kunnen ze een cursus krijgen, een workshop. Uh, voorkomen is beter dan genezen. En wat meneer Visser net ook al zei, het is ook een beetje de toon van de ondernemer. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd klanten die... Willen ze en weten ze agressief worden, uh, uh, wat, wat kun je daar tegen doen? Nou, ik heb daar een hele simpele oplossing voor. Dat is dan vraag ik de klant, wat zou u doen in mijn situatie? En vaak wordt het dan stil. zijn ze stil. toch niet meer voor reden vatbaar? Ja, vaak als je die vraag stelt, moeten ze opeens gaan nadenken. En dan worden ze toch even stil en dan krijg je een moment van bezinning. En als je dat moment van bezinning gebruikt om ondertussen zelf na te denken... of je ergens een compromis kan vinden in de situatie, dan lukt dat vaak wel. Want het is juist als je wordt de agressiviteit groter. Maar als je de mensen laat nadenken... willen ze vaak wel denken... Hey, heeft de man misschien wel ergens gelijk. En dan zie je dat ze vaak toch automatisch kalmeren. Ja. Werpt zo'n cursus nou zijn vrucht af? Nou, het blijkt inderdaad dat als je, als je getraind bent... dat je over het algemeen toch wat beter reageert dan wanneer je dat niet bent. En uh, ook alweer dit, hè, want het voorbeeld is weer geweldig. Inderdaad, dat is een van de dingen die wij ook, ook, ook oefenen. Als mensen echt agressief worden, zeg dat dan ook gewoon. En zeg ook bijvoorbeeld gewoon... ik vind het heel erg wat u nou doet. Want ja, u zit mij, mij te beschuldigen en ik kan er niks aan doen. En inderdaad blijkt dan dat zelfs heel agressieve types... dan toch nagedenken even en, en zeggen ja, inderdaad. ja, en, en dat dat dan toch rustiger wordt. Een cursus om agressie en geweld tegen te gaan. Het moet dus van twee kanten komen. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Maar wat het belangrijkste is, dat echt heel duidelijk is... dat je daar zelf als ondernemer, medewerker in de winkel... heel veel aan kan doen. Hendrik Jan Kaptein van het hoofdbedrijfschap Detailhandel, dank u wel. En meneer Visser, uh, mag ik dan nou toch nog mijn lampje ruilen hier? Uh, nee, meneer, want u heeft de voorwaarden toch gelezen. Kijk nou oh. gewoon op het bordje. Pech dus voor Martijn Gimmiers. Straks, linkse bewoners van Berlijn proberen rijke stadsgenoten uit te roken. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dames en heren, welkom op de tweede ondersteuningsdag voor de komkommertelers hier in de vleeshal van Boekel. We um, gaan een mooie dag van maken, dames en heren. Um, mede dankzij de leden, dat moet wel even gezegd worden... van het gewest Zuidoost-Nederland. Die hebben gisteravond zes uur lang in het hotel zitten te brainstormen... over een mooi slotakkoord. Kom maar, Max. Dames en heren, Max van Ekeren. Kom, kom maar, sala. Kom, kom, maar, sala, Kom, kom, maar, sala, Kom, kom, maar sala, Kom... Kommer sala, komkommer salat, komkommer Kom komkommer salat. Max van Ekeren, dames en heren. Ja! Ja zeggen tegen de komkommer. Dat willen we hier vandaag uitdragen. En dat kan zomaar gebeuren, dames en heren. Simpelweg vanwege het feit dat ja in de spreektaal het meest voorkomende woord is. En taalwetenschapper Mark van Oostendorp gaat uitzoeken hoe dat komt. Ja, ja. Nou, om het gesprek wat interessanter te maken en om uh, niet al te veel open deuren open te trappen, hebben wij afgesproken dat we het woord ja niet gebruiken. Hè? Kijken of dat mogelijk is. Uh, in... uh, die, die regel ja. heb je er net zelf al overtreden uh, uh, trouwens. Ja. Oh, daar ja. En nee, nu weer. Ja. Ja, jij ook nu. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dat wordt helemaal niks. Nou goed. Ja, nee, nee. Nou, we ja. gaan dat dus, uh, we het proberen. We zien wel. Waar het schip strandt. Heeft u uh, nou een vermoeden waarom we dat woord, uh, hè? Dat woord. Zo vaak gebruiken? Ja! De, uh, uh, het ligt in de eerste plaats het heel lekker in de mond. Uh, ja. Ja, ja. ja. Ja, ja. Maar als je het herhaalt, dan betekent het eigenlijk meestal meer een, uh, een ontkenning. Ja, ja. Je kunt het er natuurlijk uitdrukken om allerlei vormen van uh, groot enthousiasme en uh, schreeuwen. Uh, dus de soldaten die ten aanval uh, gaan, die roepen ja! En die. Uh, ja. Ja. Ja. ja. ja. Hey, in de spreektaal uh, is uh, ja het populairst. Uh, maar brengt mij op de vraag: wat is eigenlijk uw favoriete woord, meneer Van Oosendorp? Ja, mijn favoriete woord is natuurlijk komkommer. Ja, dames en heren. Ik heb gisteren beloofd dat ik hier in Boekel live een ongewassen Duitse komkommer zou opeten. Uh, daar gaat hij dan. Ja telers. Ja. Heel veel... sterkte de komende weken. En... Uh... prettige hemelvaart. Ja! <tosses> Brenger van het Goeie Nieuws was Marcel Dekker. Het is zeven uh, minuten voor tien, dames en heren. In de Berlijnse wijk Friedrichshain gaan auto's van voornamelijk rijke eigenaren in vlammen op... en worden politiebureaus aangevallen. En vorige week werd er brand gesticht bij een metrostation... waardoor honderdduizenden Berlijners stranden. Rob Zagelberg in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doen ze dat? Nou ja, kijk, uh, dit is uh, politiek gemotiveerd geweld. Uh, men spreekt zelfs al van een nieuwe terreurbeweging... Uh, je hebt natuurlijk een traditie in Duitsland, bijvoorbeeld de, de Rote Armee-fractie, de linkse terroristen uit de jaren 70 en 80. En ja, het is nu eigenlijk uh, een beetje zo geworden dat er een soort spaaf-guerilla is ontstaan. Dus een terrorisme, een, een soort guerilla, uh, maar dan uit plezier. Dus uh, het gaat niet per se om politieke doeleinden, maar gewoon om uh, vernieling aan zich. Juist. En wat is die uh, wijk Friedrichshain eigenlijk precies voor een wijk? Nou ja, dat is een wijk met heel veel autonome en anarchisten. Dus mensen die er een tamelijk alternatieve levensstijl op nahouden. Die van Voor de, de duidelijkheid dat ze de, de Haanenkamer van Duitsland, zal ik maar zeggen. Even... Ja, absoluut. Maar intussen wonen er ook steeds meer welgestelde mensen. Want die, zijn, ja, die vinden de sfeer interessant. En Dus na de kunstenaars en, en de freaks en zo zie je dus nu dat er wat rijkere mensen... de nieuwe bourgeoisie naar Berlijn komt. En vooral ook in die wijk Friedrichshain. Juist. En waarom gaan nou met name die dure auto's in de fik? Nou ja, um, dat is dus uh, een, een, een mogelijkheid die de linkse uh, aanslagplegers eigenlijk zien... om de wat rijkere mensen uit de wijk te houden. Uh, het toverwoord is hier gentrification, dus het gaat om het uh, stijgen van de huurprijzen. Friedrichshain, dat was een, uh, ja, altijd een arbeidersbuurt, een, een beetje armoedige buurt in het oosten van Berlijn. De huren waren laag en ja, door de komst zeg maar, van die, van die kunstenaars, studenten... Uh, wat je ook in de Amsterdamse Pijp bijvoorbeeld wel hebt gezien of in de Jordaan... Uh, ja, zijn de huren enorm gestegen. Ja. En uh, het, het inbrandsteken van die auto's, zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, gisteren ging er nog een uh, Hammer, zo'n peperdure Amerikaanse terreinwagen eigenlijk uh, in vlammen op. Ja. Uh, ja, Dat is dus de reden om die mensen zeg maar, een beetje weg te pesten. Ja, goed. Dus dat is uh, de achterliggende reden. En nou is de vraag, die autonomen zijn toch al niet zo heel erg populair... bij de Duitse politie. Daar heb ik wel eens uit eigen ervaring meegemaakt ook. Uh, hoe wordt er hard opgetreden? Ja, er wordt altijd keihard opgetreden. Ik bedoel, uh, de Duitse politie die komt dan met mannenmacht... Uh, ja op het, uh, op het uh, op het terrein en uh, je ziet bijvoorbeeld uh, dan echt uh, hele grote zware uh, politiewagens, uh, gepanzerde auto's, uh, waterkanonnen, echte slagvelden zoals op de dag van de arbeid in mei altijd. Of als er bijvoorbeeld kraakpanden worden ontraad, ja, vaak heb je dan uh, tientallen, soms wel honderden gewonde politieagenten. Ja. En laatst was er ook weer een aanslag op een politiebureau, er werd zelfs een molotovcocktail naar binnen gegooid. Ja, dat is natuurlijk niet niks. En uh, ja, Anderzijds, uh, de daders van die aanslagen die worden meestal niet, ook zoals bij de brandende auto's, uh, gepakt. Klinkt een beetje als een uh, ouderwetse klasseoorlog. Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, de strijd tussen links en rechts uh, dat is, uh, die is meer dan uh, nou ja, zeggen we, 100 jaar oud. In de jaren 20 van de vorige eeuw uh, was ook de strijd tussen communisten en naties heel groot. Vooral in Friedrichshain, waar ook uh, iemand als Horst Wessel zich uh, toen uh, ophield. En uh, ja, het is dus een beetje traditie in, uh, in, uh, in Berlijn om uh, politiek geweld met de politie en met uh, politieke tegenstanders uit te vechten. Wel serieus te nemen? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel aanslagen zeg maar, op de metro, waardoor honderdduizenden mensen zeg maar, niet aan werk kunnen. Ja, ja. Dat is een nieuwe categorie. En dat is natuurlijk uh, niet prettig. En men is uh, ook bang voor een nieuwe kwaliteit van de terreur. Rob Zavenberg vanuit Berlijn, ik dank je wel. Vandaag, dames en heren, staakte de industrie En dat heeft grote gevolgen voor de bouwbranche. En uh, het Nijpels komt zometeen met zijn advies voor de toekomst van de afsluitdijk. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Daar de reclame en het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo.